met vijf mannen. Inmiddels zijn ze vrijgelaten, maar ze blijven wel verdachten. Het Openbaar Ministerie zegt dat nooit naar buiten is gebracht, dat de zus van Taghi is opgepakt.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 Bij een schietpartij in een woning in het centrum van Almere is vanmiddag een dode gevallen. De politie hield korte tijd later vlakbij de woning een verdachte aan. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie wil ook niet zeggen over de identiteit van het slachtoffer of de verdachte. En de dakloze opvang in Amsterdam zit zo vol dat een van de betrokken organisaties een opvallende oproep doet. De regenbooggroep zoekt mensen die een kamer over hebben om een economische dakloze in huis te nemen. Dat is iemand die dakloos wordt door bijvoorbeeld baanverlies of een scheiding. En niet vanwege drugsproblemen of psychiatrische problemen. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de loop van de avond en nacht regen. Morgen nat en wisselvallig. En dan wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 FM Ho ho ho Dit is kerst met ZFM Met nu Het weekend in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 Waar ik niemand ken Nee, ik ben het niet vergeten, nee Wat jij me ooit hebt gezegd Blauwe dag Fiets met jou mee door heel de stad. Als jij dat wil, maar dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe. Dag. I won't want that old school romance. There must be a boy if I Exotic face that you want to obey. My eyes follow the curve of others' hips. Oh what I do for it is others' lips. Mm. Punt 9. Zie If you wanna stay up tonight, stay up at night And bring lights in your body language Seems like you could use a little company for me Internet, internet. www.Ziefm